9 uur. Dit is Radio 1. Met de Plach en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Ophef over verhoging directeursalaris op basisscholen. En de verwachting is dat de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen een flinke nederlaag gaat leiden. Hoe denkt pvda voorzitter Hans Spekman het tijd te keren? Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. De FNV waarschuwt het kabinet dat er meer geld aan Groningen moet worden gegeven. En daarmee mengt de vakcentrale zich in de discussie over minder aardgasopbrengsten, de aardbevingen en grotere werkloosheid in de noordelijke provincies. Waarschijnlijk valt in Den Haag het besluit vandaag om de gaskraan wat dicht te draaien in de hoop dat daardoor het aantal aardbevingen in de regio wordt beperkt. Minder inkomsten daardoor voor de staatskas, maar dat mag volgens de FNV dus niet ten koste gaan van Groningen wij denken aan een uh, aan een plan uh, die ook de werkgelegenheid moet gaan stimuleren, ala uh, uh, de bijvoorbeeld uh, de maanslag of de Bezeulein. Want het is zo dat in al die jaren, zeg maar, maar 1% van de gasbaten richting het noorden is gegaan. En dat moet dus volgens de FNV een groter percentage worden. Hoeveel wil de FNV nog niet zeggen. Een deel van het extra geld kan volgens de vakcentrale ook worden gebruikt om de schade door aardbevingen te herstellen. Burgemeester Van Beek van de gemeente Eemsmond bevestigt dat het kabinet meer voor het noorden moet doen.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 En ze verwacht dat het kabinet daarover vandaag inderdaad knopen doorhakt. In Bangkok zijn zeker 22 mensen gewond geraakt bij een aanslag. De slachtoffers zijn anti-regeringsdemonstranten. Ze waren aan het protesteren in de Thaise hoofdstad... toen iemand een explosief naar hen gooide. De leider van het verzet deed ook mee aan de mars, maar hij raakte niet gewond. Bangkok is al weken het toneel van protesten... tegen de regering van premier Shinawatra. Honderdduizenden mensen roepen om haar aftreden. De problemen op het spoor tussen Hilversum en de Bussum zijn morgen weer voorbij. Door de ontsporing van een passagierstrein reed op het traject sinds woensdagmiddag geen treinen. Rails, bovenleidingen en wissels werden beschadigd. Aanvankelijk werd gezegd dat de eerste treinen weer maandagochtend zouden rijden. Maar alle reparatiewerkzaamheden verlopen volgens ProRail zo voorspoedig dat het spoor morgen weer gebruikt kan worden. Er is keihard doorgewerkt, dag en nacht. Euh, lekker hard bikkelen.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 De Nederlandse economie is krachtig genoeg voor de hoogste kredietstatus AAA, dat concludeert kredietbeoordelaar Fitch. Nederland is in staat om de schokken van de crisis op te vangen, al blijven de vooruitzichten onverminderd negatief, zegt Fitch in een rapport. De Nederlandse economie zal komend jaar amper groeien, pas in 2015 wordt gerekend op een voorzichtig herstel. Bij een andere kredietbeoordelaar, S&P, is Nederland zijn AAA-status kwijtgeraakt. En het weer. eerst af en toe zon. Later van het zuiden uit regent. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen droog. Er is zon- en sluierbevolking. En het wordt 8 tot 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. Er staat een handjevol files nu. Bij Amsterdam loopt het vast op de A10 Noord richting de A10 Zuid. Tussen Zeeburg en het knooppunt Amstel staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. En ook een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk staat 6 kilometer. Maar hier is de weg weer vrij.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 Tankstation Proof. Radio 1. KRO-NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilene Plag. Goedemorgen, we zijn er tot 12 uur op deze laatste dag van de werkweek. En ook De Ochtend heeft een Groningstintje. Verslaggever Martijn Grimius is de hele ochtend te vinden... in het kielzocht van de commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Zegt u? We niet zo Hij, Hij lanceert een digitale defensiekrant. Ah, Oké, okay. Nou, dat horen we dan de komende uren in de ochtend. Ik hoop dat de lancering iets soepeler verloopt dan. <laughs> Eerst nu het salaris van schooldirecteuren. Die gaan er 15 op vooruit, dat schrijft de Telegraaf deze ochtend. Door een nieuwe CAO krijgen de directeuren fors meer salaris... terwijl de leraren al jaren op de nullijn zitten. Michel Roeg, Tweede Kamerlid van het CDA, goedemorgen... Daar bent u niet blij mee? Nou, ik moet eerst even wat corrigeren. Want het gaat niet om schooldirecteuren, maar om schoolbestuurders. Ja. En het, het gaat over het onderwijs. Daar krijgen schoolbestuurders inderdaad een nieuwe CAO. Vanaf 1 januari. En ik ben door uh, toezichthouders uh, benaderd... die aangeven daar hele grote moeite mee te hebben. Want hun salaris gaat wel, dat van de bestuurders... 15 erop vooruit. Dat is natuurlijk enorm veel geld. Uh, Zeker in, dat in contrast met heb. de leraren? Ja, zeker in contrast tot de leraren. De leraren staan al vijf jaar op de nullijn. En uh, dat is de reden dat ik uh, gisteren de vraag heb gesteld aan de staatssecretaris. Ik vind het van belang dat we weten hoeveel deze nieuwe cao de samenleving gaat kosten. Want we brengen met elkaar geld op voor goed onderwijs voor onze kinderen... En als je dan ziet dat uitgerekte bestuurders er zoveel op vooruit gaan... terwijl leraren al vijf jaar op de nullijn zijn... Ja, dan vind ik dat eigenlijk heel slecht uh, ja. te verklaren. Toch zegt de VO-raad dat die loonstijging wel te verdedigen is... omdat de directeuren teruggaan van 60 naar 30 vakantiedagen. En ze doen afstand van hun oude regeling, van hun kinderopvang. Dus ja, daar ja. moet wat in salaris voor gecompenseerd worden. Het uh, klopt dat bestuurders er inderdaad in vakantiedagen en bijvoorbeeld de BAPO-regeling, dat is de oudere regeling die ooit voor leraren bedacht was, uh, dat ze daar wat van inleveren. Maar ik vraag me af, de bestuurders, ook elders in het land waarmee ze zich zo graag willen vergelijken, uh, verdienen een goed salaris, maar hebben hoger 20 of 25 vakantiedagen. Dus ik vind het helemaal niet zo gek dat een bestuurder in het onderwijs ook uh, maximaal 30 vakantiedagen heeft. En ik zie niet in dat we vervolgens de nou, toch behoorlijke salarissen dan extra gaan verhogen uh, en uh, ja, eigenlijk uh, dus ons kunnen afvragen waar dat geld voor het onderwijs naartoe gaat. Ja, want ik heb begrepen dat het kan oplopen tot anderhalve ton wat een schoolbestuurder dan krijgt. Ja, want dat is ook nog een punt uh, wat me is opgevallen in uh, die nieuwe CAO. Dat er nog eens een keer een extra schaal aan toegevoegd is. Dus voor de allergrootste instellingen ja, kunnen schoolbestuurders uiteindelijk meer dan 150.000 euro gaan verdienen. Ja, ik vind dat wel heel erg veel geld voor een schoolbestuurder. Wilt u dat de staatssecretaris gaat ingrijpen in de CAO voor schoolbestuurders? Nou, Ik vind het zo frappant. De staatssecretaris wil, uh, vindt dat er vanuit de overheid ingegrepen moet worden in bijvoorbeeld de oudere regeling voor leraren, die BAPO. Maar ja. tegelijkertijd uh, gebeurt er dus nu uh, zo dat de bestuurders in het voortgezet onderwijs die BAPO gecompenseerd krijgen in hun uh, salaris. Ja, ik heb daar dus vragen over aan de staatssecretaris. Uh, ik vind... We hebben het zo geregeld dat er gewoon goede salarissen voor iedereen moeten zijn. Ik zie niet in waarom er een extra CAO uh, zou moeten zijn. En ik wil antwoorden van uh, de staatssecretaris op de vragen die ik daarover heb. En ik wil vooral weten of het mogelijk is dat toezichthouders... want dat hebben ze mij aangegeven... ook naar beneden toe kunnen afwijken van deze CAO. Want er zijn toezichthouders en zelfs bestuurders die eigenlijk dit veel te kort gaat vinden. En ik ben daar heel erg blij mee. En ik hoop van harte dat de staatssecretaris mij gerust kan stellen. En dat we dus ook uh, ja dat we weer gewoon op een normale manier uh, met elkaar om kunnen gaan in het voortgezet onderwijs. Wanneer en denkt de u de antwoorden te krijgen beetje... van de staatssecretaris? Sorry, wat zeg ik? Wanneer denkt u antwoorden te krijgen van de staatssecretaris? Nou, ik ga ervan uit, uh, ik heb die vraag gisteren ingediend. Meestal krijgen we een antwoord binnen drie weken. Dus ik ga ervan uit dat, dat uh, nu ook zo is. Maar het probleem speelt nu al, De CO's per 1 januari ingediend. Ja. En toezichthouders zeggen, ik moet nu met mijn beviering rond de tafel... want die uh, verheugen zich op een veel hoger salaris. Gelukkig zijn er ook bestuurders die dat niet doen. Maar uh, ja, dit is wel een probleem. En ik wil dus ook weten uh, of uh, toezichthouders en bestuurders daarvan af kunnen wijken. Duidelijk. Michel Roch, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dank u wel. En ook de PvdA heeft hier vragen over gesteld. Daar werden we net even op gewezen door de partijvoorzitter. Want die is hier vanochtend bij onze gast, Hans Peckman. Zat gisteravond naar het Ogenmorgen te luisteren, ja. hoorde dit en gelijk een Kamerlid in actie gezet om vragen te stellen. Ja, Mohamed dus Ja, ik vind dit namelijk redelijk onuitstaanbaar. Hè. Want het gaat om het onderwijs en om de kwaliteit van het onderwijs. Dan zijn leerkrachten gewoon heel erg belangrijk. En die blinde vlek bij sommige bestuurders, die snap ik gewoon niet. Nee. Um, alle politieke partijen die hebben de blik gericht op 19 maart, want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De Partij van de Arbeid uh, gaat flink verliezen. Dat is althans. Ja de verwachting. De partij, ja, hij lacht al. Uh, Hou de boete erin, zou ik zeggen. De partij lag het afgelopen jaar geregeld met zichzelf in de klinisch door de samenwerking met de rechtse VVD. Het ging over het strenge asielbeleid, versoepeling van het ontslagrecht... versoepeling van de WW. Allemaal maatregelen die voor buikpijn zorgden bij PvdA-kiezers. En morgen begint dus de campagne. En hij is ook de campagneleider en partijvoorzitter Hans Spekman... te gast bij ons vanochtend. Um, ja, meneer Spekman, morgen begint dan die campagne officieel. Uh, wordt dat een echt moment of, of is het eigenlijk al stiekem een beetje begonnen? Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk... Ook al, dat zie je aan Diederik en ik zelf ook. We zijn al overal het land in aan het gaan. Maar morgen is echt de officiële aftrap... waar alle lokale mensen, landelijke mensen bij elkaar komen in Utrecht... om die campagne af te trappen. Het gaat ja. ergens over, hè, deze verkiezingen. Nogal, ja. En de partij staat er dramatisch voor in de peilingen. Het wordt steeds erger met de verwoording die je doet. Nou ja, kijk, nou, ik ben het niet, niet zo somber over. Ja, ik ben er niet zo somber over. We hebben bij de herinneringsverkiezingen gezien... dat soms zeg maar, de peilingen toch iets anders zijn dan de uitslag. In Leeuwarden hebben we het toch echt gewonnen. In Heerenveen hebben we het ook supergoed gedaan. In Alphen hebben we maar een heel klein verlies gehad. Dus uh, ik ben er helemaal niet zo somber over. De verkiezingen gaan nu meer dan ooit denk ik, over werk en over zorg dichtbij. Hoe organiseer je dat? Welke partijen vinden dat echt belangrijk? Hebben er oog voor? De Partij van de Arbeid heeft dat. Je ja. maakt daarin verschillen. Maar, maar als, als die peilingen uitkomen, en u zit lang genoeg in die Partij van de Arbeid... Mm. om te weten wat er dan gebeurt, hè? Dan, dan ontstaat er toch rumoer. Dan gaat dat zich afzetten tegen Samson als leider. Nou, noem het allemaal maar op. Ja, je maakt een aardig complimentje dat ik dan lang genoeg waar die partij daarvoor zit. Maar ik zit ook lang genoeg in die partij... om al heel veel peilingen te hebben meegemaakt die niet uitkwamen. Ik kan me nog heel goed herinneren, 1998. Toen was ik een keer blij met een peiling. Stonden we voor in de gemeenteraad in Utrecht. Was ik nog voor het wethouderschap. En toen kregen we toch uh, op onze donder uh, van de leefbaren. Dat wil je niet weten. He, dat was ook in een hele korte tijd. Twee weken na die hele mooie peiling. Je weet dus wat het voelt om, uh, om te verliezen. En, ja, en ik weet ook wat het is om te winnen. En wij gaan zelfbewust die campagne in. Omdat het echt... Er staat veel op het spel... En ik weet dat alle PvdA-wethouders, en waar de PvdA sterk is... daar laten we nooit mensen in de steek die bijvoorbeeld in deze tijd moeilijk hebben. Daar maken we het verschil in. Ik zie gemeentes als Venlo, uh, waar we de zorg veel beter hebben georganiseerd... zodat mensen nu de zorg krijgen die ze nodig hebben... en daar gelukkiger mee ja. zijn dan vooraf. Maar Kijk, dus dankzij onze wethouder. Ja, goed, dat is, dat is allemaal lokaal. Terwijl wij weten allemaal dat deze verkiezingen... ook vooral Landelijk een landelijke uitstraling zullen hebben. Deels, ja. En, het gaat en, vooral en dat, over landelijke politiek, waarschijnlijk. Nou ja... Kijk, lokale verkiezingen, ik heb ze zelf van allebei de kanten meegemaakt tot nu toe. Dat gaat voor een deel over lokale issues. En voor een deel natuurlijk over het landelijk beeld wat er is. Dus dat speelt altijd een rol. Maar ook het landelijk beeld is dat we geleidelijk aan voorzichtig aan de eerste stapjes uit de crisis zetten. Dat het geleidelijk weer beter gaat. Dat het optimisme weer een beetje terugkomt. Dat mensen het merken. Dat mensen in een loonstrookje in januari hebben gemerkt. mensen met een minimuminkomen, Dat ze er iets op vooruit gingen. Dus de resultaten beginnen nu ook zichtbaar te worden. O, maar van dat het is het gevoel nog niet dat mensen hebben. Houdt u zichzelf persoonlijk verantwoordelijk voor een eventuele Eventueel verlies? Wij zijn niet zo bezig met de vraag wie ervoor verantwoordelijk is. Ik ben er mee bezig of de kinderen bijvoorbeeld in mijn stad Utrecht. Uh, alsnog uh, kunnen gaan sporten als hun ouders weinig geld hebben. En de Partij van de Arbeid die strijdt daarvoor. En daarom wil ik dat de Partij van de Arbeid sterk is in al die gemeentes. Dus voor uw eigen positie maakt het unitaire verantwoordelijkheid? Dat maakt mij allemaal niet uit. En daar mag iedereen over speculeren als ze daar gelukkig van worden. Ja. Dus dat gun ik iedereen. Hè. Dus dat geluk geef ik graag ook aan iedereen. Maar goed, als de Partij van de Arbeid wordt afgestraft in de verkiezingen. houdt u dan de eer aan u zelf? Nee, maar ik blijf. Ik blijf Zeg maar zeggen dat wij daar niet mee bezig zijn. Ik ben daar niet mee bezig. Dat maakt me niet uit. Als mensen daar wat van vinden, moeten ze het zeggen. En als, als iemand anders als... dat zou zeggen, zou je het dan geloven? Nee, ik sta voor alles open wat mensen zeggen tegen mij. Alleen ik ben bezig nu om die campagne te voeren... met alle lokale mensen... juist voor die mensen in die steden en die gemeentes. Want daar komt veel op die gemeentes af. En ik weet zeker dat de PvdA-wethouders... als het gaat over zorg, over werkgelegenheid... over armoedebeleid, echt het verschil maken. Dat doen ze nu al en dat kunnen ze morgen ook weer. Maar nog even over die... Uh, want het zijn lokale verkiezingen... maar goed, dat heeft een landelijke uitschaling over, overduidelijk. Dus uh, even die peilingen volgend. Het gaat slecht met de, met de PvdA en die verkiezingen. Mm -hmm. uh, dan gaat dat dus ook landelijk spelen. U zit in een coalitie met de VVD. Als u een, een, een dikke verliezer bent, dan zullen ze daar uh, gebruik van maken... lijkt me in Den Haag. Ja, ik realiseer me wel goed dat het deels het landelijk beeld is. Eh, maar ik zeg nog een keer... Wij zijn meer bezig met wat er nou lokaal moet gebeuren. Daar voeren we campagne voor met z'n allen. Dus we doen de landelijke mensen ook al mee. En ook de lokale mensen, zoals de lokale mensen... ook de landelijke mensen hebben geholpen nou. met de vorige campagne. Ja. Zo voeren wij campagne. Nee, maar dat horen we altijd rond gemeenteraads en uh, provinciale verkiezingen. Maar Samson is geloof ik de hele week vrijgemaakt om het land in te gaan. Ja. Dat is een landelijk kopstuk. Ja. Dus ik nee, zou zeggen, al als u dat dan echt vindt, dan moet u de, de lokale grootheden nee, naarvoor. Natuurlijk voren niet. Want we zijn juist één partij van de arbeid. Als je, ik ben wethouder geweest en ik ben Tweede Kamerlid geweest. Ik heb gezeten aan de kant dat ik wethouder was en ik wilde graag meer ruimte voor het Rijk voor armoedebeleid. Nou, dat doet dan het Rijk. En dan vervolgens als wethouder maak je het af. Nu als het gaat over de zorg, Martin Verijn is bezig met plannen voor de zorg. Dat is nog niet meer rond. Maar uiteindelijk komt het rond en gaat het naar die gemeentes toe. Dan zijn de wethouders nodig, zoals Raymond Testro in Venlo, die ervoor zorgen dat die ouderen voorwoord de zorg krijgen die ze nodig hebben. En dat is een oude man die nooit zeg maar, zijn tuintje onderhouden kreeg van de gemeente. Want daar schaamde hij zich voor, maar dat kwam niet door de indicatie... Want hij krijgt als mobiel, waar hij nu op zat te wachten. Hij krijgt de Venlo gewoon, de tuin onderhoud. Ja, dat tuin En Dat is hoe de Partij van de Arbeid moet werken. En daarom gaan we en landelijk en lokaal, dat zit verbonden aan elkaar. Hoe nou, gaat u dan uitleggen aan de gemeentes dat het landelijke overheid heeft besloten... dat gemeentes veel minder geld krijgen, terwijl ze wel veel meer moeten gaan doen? Ja, het is... Het is pijnlijk zeg maar dat het met bezuinigingen gepaard gaat, maar wel onvermijdelijk in deze tijd. En de meeste PvdA-wethouders die snappen dat ook heel goed. Maar en snappen de inwoners ook... het ook van de steden? Ja, die zijn niet bezig. Uiteindelijk denk ik uh, met hoeveel geld de gemeente krijgt. Dat gaat allemaal om mega bedragen. Het gaat allemaal om miljarden, en daar gaat dan 100 miljoen vanaf. Dus het is gaat om heel groot geld, waar ook geld vanaf gaat. Die gaat, die gaan er uiteindelijk naar kijken van wat voor zorg krijgen wij? En ik denk dat dat kan. Ook mijn ervaring was bij de wetwerk en bijstand: was ik een keer boos toen dat werd ingevoerd. Was ik met 30% bezuiniging. En ik was onterecht boos. Heb ik toen ook al gezegd tijdens mijn wethoudersperiode. Dus ik mag het nu herhalen, want dat kon wel. Maar is het fijn, als, ik denk, als je zelf lokaal actief bent... Mm -hmm. hè, wat u zelf als wethouder heeft meegemaakt... Ja. Dat worden vanuit de landelijke overheid maatregelen genomen... waar je ja. niet blij mee bent als stad? Nee, maar er heel veel Is het dan fijn dat landelijke politici zich in die verkiezingen ermee gaan bemoeien? Heel veel lokale PvdA's zijn wel blij met de maatregelen die worden genomen. Als het gaat over de participatiewet, waar veel kritiek op is. Uh, en veel onzekerheid best. En dat, die onzekerheid snap ik allemaal. Maar als het gaat over het basisprincipe van achter de participatiewet... dan delen onze wethouders die inzet. Want dat is namelijk dat we het niet... Toestaan in ons land dat mensen met een arbeidshandicap ergens worden weggezet. Maar dat die allemaal collega's tussen de collega's zijn. Dat hoort onze ambitie te zijn als sociaaldemocratie. We zijn de laatste 10, 15 jaar de verkeerde kant opgeschoten in ons land. Door alles apart te zetten. Door steeds meer mensen een stempel te geven. als van je hoort er echt niet meer bij. En moeten we dan tevreden zijn met dat die mensen gewoon thuis zitten met een uitkering. een redelijk goede uitkering. He, dat is gegund, maar wel thuis zitten. En dat is misschien één jaar leuk. Dat is misschien vijf jaar leuk. Misschien hou je tien jaar vol, maar uiteindelijk word je er gek. Maar oh, goed, dat is één voorbeeld wat u geeft. Ik neem aan dat u uit uw eigen tijd ook nog wel weet... dat er soms maatregelen worden genomen waar je helemaal niet blij bent op lokaal niveau... En die je dan nee, toch die, die moet uitleggen? Er, die zijn er altijd. En dan is het veel minder fijn, volgens mij, dat die landelijke politici... zich ook met die, met die gemeenteraadsverkiezingen gaan nee, houden. Ik hoor zeg maar, van alle lokale mensen dat ze het zeer waarderen... dat en de landelijke mensen en ook ikzelf uh, langskomen. Want we zijn één politieke partij. We hebben één koers met elkaar uitgezet. En dan maken we het verschil, ook in dit kabinet. Als het gaat over die doorgeslagen flexibilisering en goed werk... is dat een agenda die we nu lokaal hebben en landelijk hebben. Landelijk doen we het met als kopstuk loderwerk Asje... maar ook lokaal, met dus zo'n zo vrouw als Carine Bloem... Of in in Groningen die ervoor zorgt dat mensen daar ook weer een vaste dienst worden genomen bij de gemeente die in de schoonmaak werken, in plaats van alleen maar via flexcontracten. Mensen die lokaal uh, gaan kiezen, die zullen ook kijken van wat is er de afgelopen tijd gebeurd natuurlijk. De PvdA is betrokken geweest bij wat, wat, wat gedoetjes, uh -huh. uh, nou ge flinke gedoetjes uh, af en toe. Ja. In, in Rotterdam bijvoorbeeld recentelijk nog, deelraad uh, Feyenoord waarvan alles aan de hand was, PvdA raadsleden die daar nou ja, eigenlijk alleen maar voor het geld zaten bleek nu. Hoe, hoe gaat u dat beeld kantelen? Nou ja, wat we doen is proberen iedere keer ook binnen de partijen, dat heb je ook gemerkt volgens mij het afgelopen jaar, zeker sinds ik voorzitter ben, dat ik dat aan de kaak stel en, en verbeter en wat dan doe en maatregelen neem. Uh, en dat blijf ik doen. En we hebben natuurlijk 7000 mensen die lokaal actief zijn. Dat zijn de 7000 en soms is er een enkele individu die dan fout gaat en dan treed ik op. ja. Maar goed, met name in de stad als Rotterdam... Maar nog steeds de meeste mensen uh, zijn niet uit het hout gesneden. En die deugen tot op het bot. Ja. Maar ja, goed, die, die vervelende dingen... die blijven toch wel hangen bij mensen, denk ik. Ze zijn wel vaak PvdA'ers, hè? Ook de mijn in Amersfoort die moest opstappen. Het blunden van de Amsterdamse ja, ik, wethouder... Ik ken het hele Ja, ja, ja maar, <laughs> maar goed, dat is wel vaak de PvdA... die nee. daarmee in het nieuws komt nu. Ja, maar dat is volgens mij als je het echt zou onderzoeken... en dan niet alleen het lijstje zou oplepelen... die er ook is, hè, want die ken ik ook natuurlijk... maar dan zie je dat bij alle politieke partijen komt het voor. Volgens mij was er pas een wietplantage bij iemand, een wethouder. Dat was geen PvdA. Dus, nee, VVD'ers doen het ook goed op waren, dat gebied, hè? Nee, maar het zit bij alle politieke partijen zit dit. Als je veel volksvertegenwoordigers hebt lokaal... dan gaat er ook zo nu dan eentje over de schrijf. In, in Rotterdam is opzeden. nog iets anders aan de hand. Want u, de PvdA heeft daar, uh, laten we zeggen, bij de achterbanen, en mm -hmm. heeft daar veel anochtoos kiezers aangesproken al die jaren. En dat uh, zullen we ook blijven doen, ja. omdat wij een maar brede politieke partij zijn. Maar daar wordt nu een, een lokale uh, moslimpartij opgericht, bijvoorbeeld. Ja. ja, dat gebeurt in Den Haag ook. En overigens gebeurde dat ook al in 1998 in die verkiezingen waar ik het over had. Dus ik heb al heel veel moslimpartijen zien komen. En ik heb gisteren een moslimpartij gezien in Den Haag... waar de PVV, uh, nou het PVV-kopstuk, ja. nu ineens een moslimpartij uh, ja. oprichtte. Ja, ik bedoel, dat vind ik allemaal mooi... Kijk, wij voeren onze eigen koers, we hebben onze eigen boodschap, ons eigen verhaal, we hebben zelfvertrouwen uh, daarin en wij zullen daarin uh, naar de kiezers toe gaan. U denkt niet dat, dat die kiezers, ook die allochtone kiezers, hmm. nu uh, de PvdA verlaten en, en bijvoorbeeld in Rotterdam naar zo'n andere partij gaan? Weet ik niet dat kan. Uh, wat wij weten is dat het alvast ook in onze ogen in het belang is van alle mensen van alle afkomst om op de Partij van Arbeid te stemmen. Als je hecht aan goed werk in je stad, aan goede kwalitatieve zorg, waar het niet gaat om marktwerking, maar echt om zorg voor mensen. En waar het gaat om altijd oog hebben. Voor mensen die kwetsbaar zijn. En daar staat de Partij van de Arbeid voor. Nou, we hebben hier van de week een onderzoek gepresenteerd waarin blijkt dat uh, uh, nou ja, raadsleden het lastig hebben, lastig vinden om de boel te controleren, ook uh, vanwege allerlei samenwerkingsverbanden. Ja. Uh, wat, wat gaat u eraan doen dan om dit soort incidenten tegen te gaan? En dan straks voor de nieuwe periode niet meer uh, dit soort affaires uh, om, om de oren geslagen te krijgen. Nee, het zijn twee verschillende dingen. Want het lastig hebben met die samenwerkingsverbanden, kan ik me veel bij voorstellen. Als jij uh, uh, raadslid bent in een kleine gemeente en je wordt geconfronteerd met dat het ergens in de bestuurlijke regio is geregeld, dan weet je niet hoe je erbij kan. Dan kan jouw wethouder tegen jou zeggen, ja maar ik ging er niet over, het was een andere wethouder van andere gemeenten. Dus dat vind ik weer een hele andere kwestie. Daar moeten gemeenteraden gewoon meer haar op de tanden krijgen. Eigenlijk om door te bijten en een wethouder niet weg te laten komen. Ja. Dat is weer een hele andere kwestie uh, dan integriteitskwesties. Ja, nee, dat is zo. Maar Plasterk bijvoorbeeld heeft ook gezegd... Uh, die maakt zich zorgen over de kwaliteit van de raadsleden... die, ja, dus, het, die dus het bestuur moeten gaan controleren. Ja. Ja, nou ik denk dat bij ons wel altijd nog weinig problemen om, uh, om mensen voor de lijst te krijgen. We hebben 7000 mensen nu weer die kandidaat zijn voor de gemeenteraad. Maar kijk, niet voor niks is het zo dat ik meer leden wil bij de politieke partijen. Wij zijn nog een van de grootste politieke u, u partijen. U wou naar de, de 100.000 leden volgens mij bij ja, u aantreden. Dat, dat is dat gaat niet helemaal makkelijk. Nee, zeker niet. Dat gaat helemaal niet makkelijk. Maar ik blijf dat wel volhouden, mede om deze reden. Want als je natuurlijk meer mensen hebt die lid zijn van een politieke partij, is de vijf waar je uit kan wissen van mensen die actief zijn, die volksvertegenwoordigers zijn ook groter. En dan zijn wij nog een van de grootste partijen. Partijen. Dus ik zou willen dat alle politieke partijen die urgentie voelen. En dat ook meer mensen in Nederland denken: ja, ik hoef het er niet 100% mee eens te zijn. Uh, maar ik voel me wel thuis bij die partij. Dus ik word er lid van. Ja. U ziet ze met uh, vertrouwen tegemoet. Zou ik dat zo concluderen? Zeker, gemene strijdbaar. En dan zien we uiteindelijk wat de uitslag is. Dank voor de komst naar hier. Hij is de partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, Hans Spekman. Graag gedaan. De rechter is sinds 9 uur bezig met een uitspraak in de zaak... rond de maximumsnelheid op de A10. Gemeente Amsterdam en Milieudefensie spanden een zaak aan... tegen het besluit van minister Schultz... om de snelheid op de ring A10-West te verhogen... van 80 naar 100 km per uur. En dan is verslaggever Mino Remmers... hoort u al de hele ochtend... Mino is de rechter er al uit? Ja. Ja, en jullie willen natuurlijk ook weten of je 100 of 80 mag straks op die grote orta van onze hoofdstad. Nou, het gaat naar 80 km per uur, want de rechtbank in Amsterdam vernietigt het besluit van de minister om die maximumsnelheid van 80 naar 100 te zetten. Um, het belangrijkste argument daarbij is, heeft de rechter meegenomen, het fijnstof. Um, destijds, toen de minister tot dit besluit kwam, heeft ze vooral gebruik gemaakt van één meetpunt. En daar lagen de waarden onder het maximum. Maar in de GGD van, uh, van de gemeente Amsterdam en ook de, de gemeente zelf hebben tegenonderzoek laten doen, ook door TNO... op veel meer meetpunten langs de snelweg. Precies ook op de plekken waar die woontorens langs de A10 staan. En dan blijkt dat het, als het om het fijnstof gaat... die waardes worden overschreden. Um, en dus kwam de rechtbank tot het volgende oordeel. Gebleken is dat de doorstroming op de A10... anders dan bijvoorbeeld de A12... niet aantoonbaar verbeterd is door de hogere snelheid. Dit heeft de minister de zitting ook erkend. Daarmee blijft alleen de wens van het kabinet over om landelijk de maximumsnelheden te verhogen en de beleving van de automobilist op de A10. Dat dit zwaarder moet wegen dan de niet goed in kaart gebrachte gezondheidsrisico's en andere gevolgen voor Amsterdam... is niet begrijpelijk en daardoor zodanig onevenwichtig dat de minister niet in redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen. De beroepen van Milieudefensie en BMW van Amsterdam worden dan ook gegrondverklaard... En de rechtbank zal het besluit van de minister om de snelheid te verhogen op de A10 vernietigen. Betekent dat, nou dat de borden daar dan ook meteen die matrixborden naar 80 gaan nu? Ja, dan had Milieudefensie wel om gevraagd in, in de, deze rechtszaak... dat de vinger aan de klop zou moeten nog deze ochtend bij Rijkswaterstaat... om die borden om te zetten. Maar dat gaat niet gebeuren. Um, dat heeft niet alleen maar technische gronden. Nee, de rechtbank geeft de minister zes weken de tijd om haar besluit te herzien. En in deze zaak is ook meteen een uitspraak gedaan over de A12... als je Den Haag in binnenrijdt. Ook daar had Milieudefensie gevraagd om een verlaging van die maximumsnelheid. Want ook daar mag je tegenwoordig 100 in plaats van 80... Op sommige momenten. Um, de rechtbank. Uh vindt daar dat het ministerie wel de juiste meetwaarde heeft gehanteerd. Dus um, ja, daar verliest Milieudefensie de zaak. Dus daar blijft het gewoon 100 kilometer per uur. Uh, dus het ministerie moet opnieuw gaan bekijken... wat ze met die ring A10 nou aan wil. Maar voorlopig is het de bedoeling, als daar niks aan verandert... dat die snelheid dus teruggaat van 100 naar 80 kilometer per uur. Gewoon omdat er onvoldoende gekeken is naar het fijnstof. De effecten die je krijgt als je harder gaat rijden met je auto... over dat asfalt rond het centrum van onze overstad. Maar Marjano, dat was toen bij de A13 ook het geval, rond Rotterdam, En daar is de minister in beroep ja. gegaan, waardoor het nu nog steeds op 100 staat. Terwijl het al lang naar 80 had gemoed eigenlijk. Ja, dat kan hier dus ook dat weer gaan gaan dus gebeuren. Ook. Ja. Dat kan hier uh, dus dat... ook, ja. Ja, dat kan hier ook weer. Dus het is nog niet helemaal, uh, helemaal klaar. En voorlopig blijft het dus uh, goed opletten geblazen. Ja. Want op sommige momenten mag je 80 en op andere momenten mag je weer 100. Ik geloof dat s ochtends om 6 uur dat weer omwisselt. Dus uh, s'nachts mag je 80 en overdag 100. Of was het nou andersom? Opletten ja. geblazen. Opletten maar, dus precies. Dankjewel. Mijn ooremmers. No Tot 12 uur, de Caro en CRV op Radio 1. I did my best to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 Kellers met Human. De ochtend. .nl. Verdeeld over drie uur gaan we weer praten over een stelling... althans aan de hand van die stelling en die luidt... minder gaswinning in Groningen is een slecht idee. Minder gaswinning in Groningen is een slecht idee. Wordt die gaswinning daar teruggeschroefd? Daarover buigt de ministerraad zich vandaag. Na verluidt ligt er een plan op tafel waarin wordt gesproken... over 10% minder gaswinning. Minister Kamp liet er gisteravond nog weinig over los. We hebben in Groningen te maken met een relatie... tussen aardgaswinning en aardbevingen. En dat, dat vergt een, een adequate reactie van het kabinet... dat daar verantwoordelijkheid voor draagt. En dat zal ook komen deze maand. Ja, als de gaswinning inderdaad wordt beperkt... dan betekent dat natuurlijk een flinke inkomstenderving voor de staat. Bovendien maakt Nederland zich afhankelijker van gas uit het buitenland. Veroorzaakt de gaswinning in Groningen zoveel overlast... dat de boringen moeten worden teruggeschroefd... of zijn de financiële gevolgen daarvan zo groot... dat de productie op pijl moet blijven. Daarom die stelling dus... Minder gaswinning in Groningen is een slecht idee. Zijn er al wel wat reacties? Ja, je zou denken iedereen is het daarmee oneens... gezien de steun die er is voor Groningen. Maar er zijn wel degelijk mensen het eens met die stelling. Jasper van Kuik bijvoorbeeld, cabaretier, schrijft... kennelijk gaat er toch iets boven Groningen? Gas. Hm. Nu woord voor de Sabine Draaier. Die zou als er minder gas op Noord-Europese markt wordt aangeboden... dan gaan de prijzen omhoog. En dat is ook een tweet van Essent News. Essent verwacht druk op de prijzen wanneer er minder gas uit Groningen komt. En de mensen die het oneens zijn met de stelling... die twitteren bijvoorbeeld... minder gas uit Groningen betekent een megakans... voor schone groene elektriciteit van Green Choice. Ombouwen die gaspit. En minder gas uit Groningen is geen strop. Elke kubieke meter gas is pure winst. Dus rups je nooit genoeg, hashtag omdenken. Stelling minder gaswinning in Groningen is een slecht idee en u kunt reageren via het gratis nummer 0800-1101... op de website www.stand.nl. U kunt twitteren eens of oneens, doe het met het Hekje Standpunt... of download de gratis Stand.nl-app. Dit is Radio 1 half tien geweest het NOS-journaal met Jan van der Putten. U het net al de maximumsnelheid op de A10. West moet omlaag naar 80. De rechtbank in Amsterdam heeft het besluit van minister Schults om de snelheid te verhogen naar 100 vernietigd. Milieudefensie en de gemeente Amsterdam waren naar de rechter gestapt... omdat de hogere maximumsnelheid leidt tot meer fijnstof. De rechtbank noemt het besluit van de minister onevenwichtig. De FNV waarschuwt het kabinet... dat er meer geld aan Groningen moet worden gegeven. Daarmee mengt de vakcentrale zich in de discussie over minder aardgasopbrengsten, de aardbevingen... en grotere werkloosheid in de noordelijke provincies. En u weet het waarschijnlijk valt in Den Haag vandaag... het besluit om minder gas op te pompen. In Bangkok zijn zeker 22 mensen gewond geraakt bij een aanslag. De gewonden zijn anti-regeringsdemonstranten. Ze waren aan het protesteren in de Thaise hoofdstad... toen iemand een explosief naar hen gooide. Een granaat volgens Thaise media. In Bangkok wordt al weken geprotesteerd... tegen de regering van premier China Watra.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 Er staan nog twee files en ze staan allebei bij Amsterdam. Eerst de A8 richting Amsterdam voor Oostzaan, twee kilometer. En aan de andere kant van de stad vanaf de A10 Noord richting de A10 Zuid. Tussen Nieuwendam en Watergaas meer drie kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. De Ochtend. Staatssecretaris Teve heeft de laatste tijd nogal wat gevangenisplannetjes gelanceerd. We praten zometeen met Sander, die is ervaringsdeskundige... want hij heeft een tijdje in een gevangenis en een tbs-kliniek gezeten. Nu eerst de tegenvallende verkoop van personal computers. De PC heeft het moeilijk. De grote apparaten kopen we namelijk steeds minder. De verkoop was in 2013 10 lager dan het jaar daarvoor. En zo slecht heeft de industrie het nog nooit meegemaakt. Henk van den Eenkoud is directeur voor chipfabrikant Intel in Nederland en Noord-Europa. Dat is het bedrijf dat de computerchips maakt die in veel PC's zitten. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, uw bedrijf heeft bekendgemaakt dat de winst het afgelopen jaar met 13 is gedaald. Heeft dat allemaal te maken met die ingezakte verkoop van PC's? Nou, we zitten natuurlijk al een, uh, of we zaten een tijdje in een in een neergaande trend. Gelukkig heeft zich dat in het vierde kwartaal uh, gekeerd. Waar we uh, sinds een tijd nu een, uh, een groei hebben geconstateerd van zo'n uh, zo 3%. Dus uh, ik, ik kan bevestigen inderdaad dat uh, de. Um, de PC-markt een tijd in, in een bepaalde uh, sessie heeft gezeten. Hm. Um, ik, ik wil dat wel toelichten in die zin dat hè, als je de PC beschrijft als uh, een, een oude grote kast... Ja. of een laptop van 3-4 uh, kilo die maar een batterijduur heeft van 90 minuten... die, die markt is inderdaad ingezakt. Um, Want iedereen maar, zit en... natuurlijk aan de tablet tegenwoordig en de ja, iPads. ja. ja. Precies, laten we niet vergeten, er zijn natuurlijk een grote scala aan nieuwe producten de markt opgekomen. in de laatste twee kwartalen van, van vorig jaar. En die, die hebben zeker in het vierde kwartaal gezorgd voor opnieuw groei. En daardoor, eh, ondanks dat de voorspellingen voor volgend jaar. Eh, of voor dit jaar, eh, enigszins vlak zijn. zijn wij toch wel gematigd eh, optimistisch. Eh, zeker als we zien wat er in dat vierde kwartaal is gebeurd. Hoe, hoe doen wij het als Nederlanders? Het, hoe doen we? We, we lopen daar niet zo gek veel uit de pas. Het is wel zo dat Nederland. Eh, eh, in Natura eigenlijk al een land is wat nieuwe technologie vrij snel oppakt. Uh, we hebben bijvoorbeeld een vrij hoge tabletpenetratie. Er zijn in Nederland afgelopen drie jaar meer dan 15 tablets verkocht. Dus we lopen daar als Nederland een klein beetje voor op, zou je eigenlijk wel mogen, mogen zeggen. Ik verwacht dus ook dat die groei uh, binnenkort in Nederland ook wel, wel merkbaar zal zijn. En bedrijven die die nieuwe systemen aanschaffen, want de grote baas van Intel die zei dat valt wat tegen. We hadden wat sneller herstel daarin verwacht. Kijkt u daar tegenaan? Dat is inderdaad het globale plaatje. In Nederland zien we ook daar toch wel dat, uh, dat de adoptie, de acceptatie van nieuwe platformen, nieuwe innovatie in Nederland uh, toch al wat sneller gaat. Um, nogmaals, de manier waarop we met uh, computers omgaan via de aanraakschermen, via de geluidsherkenning, mm -hmm. via de spraakherkenning. Um, ja, dat is iets echt wat... Uh, wat nu bij consumenten echt, echt gewaardeerd wordt... en waar mensen ook op basis van die nieuwe technologie... ook nieuwe, nieuwe motivaties zien om computers te kopen... dat geldt aan de kant van de consument... maar dat zien we ook aan de zakelijke kant gebeuren. En wat is de vernieuwing die eraan zit te komen? Ik denk dat de het grootste vernieuwing... Hè, ligt op het niveau van de miniatuurcomputer. Uh, op de grote consumentenshow in Las Vegas hebben we dat geannonceerd. Dat is eigenlijk een, een computertje in de vorm van een SD-kaart... Um, ...computing wordt steeds uh, persoonlijker. Hè. We dragen onze smartphone eigenlijk altijd ons met ons mee. Hij is onze, aan onze hand vastgeroest, Hij ligt onder ons uh, kussen. En wat je gaat zien is dat dat, me, dat dat miniatuurcomputertje... ...dat wordt eigenlijk ergens geïntegreerd in bijvoorbeeld een kledingstuk of in, um, in een sieraad. Nee. En dat communiceert met een aantal uh, sensoren op je, op je lichaam, heel dicht op je lichaam. En die kan uh, allerlei informatie uh, verzamelen, biometrische uh, informatie... En die gaat dat doorspelen aan dat miniatuurcomputertje. En daar kun je dan allerlei hele slimme dingen mee doen. Dus dat, dat is de volgende stap, dat is de volgende fase. En dat maakt eigenlijk computing nog mobieler. Henk van den Eekhout, directeur van Intel voor Nederland... en de rest van Noord-Europa. Dank u wel. Graag gedaan, dank u wel. Hij volgt vandaag de hoogste militair in rang... de commandant der strijdkrachten-generaal Tom Middendorp. En hij is verslaggever Martijn Grimmiers. En de aanleiding is de eerste online defensiekrant die wordt gelanceerd. Ja, die wordt gelanceerd zometeen om tien uur, meneer Middendorp. Uh, heeft u iets met het digitaal lezen? Nou, steeds meer eigenlijk. Het is vooral makkelijk als ik op reis ben. Dus ik heb alle kranten dan uh, digitaal bij me. Dus je bent toch altijd bij, ook al ben je ver weg. Maar zo'n gewone papierenkrant is wel lekker, hè? Ja, ik, ja misschien, ik ben ook wat grijzer natuurlijk, dus ik ben toch wel verknocht ook aan de papieren Ja, Maar goed, Defensie gaat ook gewoon met zijn tijd mee en gaat dus ook digitaal met de krant? Ja, we gaan helemaal digitaal. Daarmee gaan we ook voorop lopen in de Rijksoverheid. We zijn het eerste ministerie wat zijn bladen helemaal digitaal naar buiten gaat brengen. We staan in uw kamer met uitzichten op het plein. Een mooi strak ingerichte kamer. Ik zie trouwens helemaal geen persoonlijke elementen. Geen foto van uw kinderen of van uw vrouw. Nee, maar daar heb ik ook geen foto voor nodig hoor. Die zit in mijn hoofd. En wel, wel, wel andere dingen. Onderscheidingen en, en mooie beeldjes hier. Ja, ik heb wel wat dingetjes staan uh, die, uh, die gewoon een emotionele band met me hebben uit mijn werk. Uh, ik ben toen commandant geweest in missiegebieden. En uh, daar bouw je toch een band op, met bepaalde soorten eenheden. Je ziet bijvoorbeeld een beeldje staan van, uh, van de Australiërs heb gekregen... waar ik heel intensief mee heb samengewerkt in Oegerskan. Een beeldje van de commando's waar ik intensief mee heb samengewerkt uh, van de genie waar ik uit voortkom en uh, ja, daar heb ik toch wel een band mee. Dat is een deel van mijn eigen geschiedenis hier in uh, Defensie. Nou bent u uh, commandant der strijdkrachten... en dan gaat u zo meteen een, een, een digitale krant lanceren. Heeft u daar wat tijd voor? Ja, natuurlijk. Het is belangrijk. Uh, ik, ik probeer iedere dag uh, ook naar buiten toe uit te leggen... waarom die krijgsmacht zo belangrijk is... En, uh, wat wij voor Nederland betekenen. De, de, de krijgsmacht staat natuurlijk voor een stukje basisveiligheid in Nederland. En dat kan je niet uitbesteden. Dat is echt een kerntaak van de overheid. Maar moeten de commandant zich en, niet bezighouden... met allemaal belangrijke missies die nu bezig zijn over de hele wereld? Oh, maar dat, doe ik ook. Ja? dat doe ik ook. Alleen als ik dan uitleg waarom die krijgsmacht er is... dan zeggen mensen altijd wat een, wat een mooi verhaal... maar waarom laten jullie dat niet zien? En ja, de, de, de media, de, de internet... Uh, bieden gewoon de mogelijkheid om dat meer te laten zien. Mensen willen ook beelden zien, willen bewegende beelden zien... En dat kan dus via die digitale media. Nou, Defensie gaat naar buiten, niet meer alleen voor uh, de personeelsleden van Defensie... maar ook voor iedereen straks de Defensiekrant. Daar zie ik uw iPad staan. Ja, ja. Is die al geïnstalleerd, de app? Ik werk er al een heel jaar mee. Maar voor de Defensiekrant? Uh, nog niet. Nee, ik, uh, we gaan vandaag aftrappen en dan installeer ik hem ook. Maar er zijn al 40.000 aanmeldingen, dus het loopt al storm... terwijl we de aftrap nog moeten doen. En een van de aanmeldingen is van uh, Tom Middendorp, de commandant der strijdkrachten. Absoluut. Zometeen, dan gaan we hem lanceren. En wij zijn daarbij dus de hele ochtend is Martijn Grimius daar muziek luisteren. Het algemeen van Anouk is he? yes, het vorig jaar Zet Singalong Songs. Will you fly as fast and free as my love can? Tell me who you are, just let me know. in your Dus dat van Anouk. Staatssecretaris Steven gaat 340 miljoen euro bezuinigen... op het gevangeniswezen. Hij wil bijvoorbeeld meerdere gevangenen in één cel zetten. Een versobering van het regime en minder personeel. Deze week lanceerde hij ook nog het plan... om gevangenen 16 euro per dag te laten betalen. Hoe is het eigenlijk om in een gevangenis of een tbs-kliniek te zitten? Bij ons in de studio is Sander... En die is ervaringsdeskundige, want hij uh, heeft allebei ervaren. Hartelijk welkom. Dankjewel. En Sander is overigens niet je echte naam. Uh, wij noemen je zo vanwege de privacy. Uh, wat heb je eigenlijk gedaan om in de gevangenis en een TBS-kliniek terecht te komen? Uh, fraude, oplichting en bedreiging. En dat is wel, wel ernstige bedreigingen. Ja, dat is ernstige bedreigingen. Ernstige fraude? Ja. Ja. ja. Anders kom je niet zomaar daar. Meerdere malen ook. Ja, ja. ja. En dan uh, kom je voor die bedreiging in een tbs-kliniek. Niet voor de fraude uh, neem ik aan? Of wel? Nee, je komt niet voor de fraude nee. zozeer. Maar omdat de fraude natuurlijk meerdere malen is geweest in het uh, verleden. Ja, maak natuurlijk wel kans dat ze toch zeggen van... Hmm, moeten we moeten daar toch eens even kijken of we wat aan uh, kunnen doen extra behandeling. Ja. Ja. We, hebben, we hebben de afgelopen dagen ook naar aanleiding van die plannen van Tever veel gesproken. We hebben er een keer een standpunt NL aan gewijd. En dan hoor je toch de grote lijn van mensen in Nederland. Die zeggen van ja, die gevangenen moeten ook niet zeuren. Want dat zijn allemaal hotels. Ik, ik, ik zeg het nu even kort door de bocht. Ja, maar dat nee. beeld bestaat ook aan de borreltafel. Ja, nou dat, maar goed dat er gesprekken zijn. Dan want dat klopt niet? Nee, nee dat is verre van. Verre van, Want? ik bedoel... Nou ja, goed, het is toch allemaal heel sober. Ik bedoel, een hotel... Uh, uh, ik bedoel, ik wil mensen graag uitnodigen... om dan eens een keer een weekendje bij Van Valk te zitten. He, dan zullen we het nog niet eens over het allerbeste hotel hebben. Maar gewoon Van der Valk. En dan eens een weekendje inderdaad in een baai. Dus ik bedoel, als mensen dan uh, uh, nog steeds datzelfde vergelijk zien... dan hebben ze gelijk. Maar, maar, ik... maar wat is dat dan? Wat, wat klopt er niet aan het beeld? Ja, wat klopt er niet? Ik bedoel, er is... Zeker niet de vrijheid die je hebt. Ik bedoel, de deur gaat dicht. Hè. Over het algemeen zit hij dus 23 uur van de dag dicht. Je hebt een uurtje luchten. En that's it. Ja, maar je zit er niet voor zweetvoeten, zeggen ze nee, altijd, in de precies. gevangenis. Nee, nee, nee. nee. En, hè, maar als je kijkt naar omringende landen, maar ook zelfs in Amerika, daar zijn de gevangenissen veel langer open. Althans zijn cellen langer open. Ja. Maar ja, goed, nogmaals, je zit er niet voor niks. Dus nee, op een gegeven moment zul je nee, toch in die cel moeten gaan zitten. Het is, het is uh, niet een recreatieoord lijkt uh, nee, nee, Nee, maar goed, uh, nogmaals. Ik bedoel, er als mensen uh, de stelling nemen... dat de Nederlandse gevangenissen uh, hotels zijn? Absoluut niet. En wat doe je dan, die 23 uur? Dat je achter een gesloten deur zit? Uh, ik zat persoonlijk uh, vaak... Uh, uh, was ik bezig met leuzen... Uh, ja, nee goed, een beetje tv kijken en dat soort dingen. Maar dan wordt het over het algemeen. ja, En je hebt natuurlijk nog even de tijd dat je mag, mag werken, natuurlijk. Dan mag je er dus ook uit. Dan, mag je, dan ben je er ook uit. Ja, ja, ja tenzij precies. het zelfwerk is natuurlijk. Maar dan wordt het over het algemeen hebben ze wel werkzalen waar je dus uh, inderdaad ook kan, kan werken. En jij hebt ook ervaring met, met meerdere mensen op één cel zitten? Hè? Je Ja, met iemand klopt. anders? Ik heb met iemand anders op cel gezeten. Hoe was dat? Um, ik heb de mazzel gehad dat je. Het uh, was nog in die tijd dat je dus iemand mocht uitzoeken. Uh, ik geloof dat dat tegenwoordig ook al niet eens meer is. Uh, maar toen mocht ik nog iemand uitzoeken. En uh, ik had gelukkig een hele prima uh, fan die gelijke interesses ja. had: uh, qua muziek, qua lezen, uh, algemene interesses. Uh, Ze ook voor min of meer hetzelfde delict: ook fraude, oplichting. En dan kun je het zelfs hebben van elkaar als de een even goed naar de wc gaat. Want ook dan zit je ja, gewoon bij elkaar ja, op zo. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nee, ik, zie, ik zie het beeld even voor. <laughs> moet je niet doen. Nou, gelukkig is er een gordijn uh, voor. Dat me. wel. Ja, ja, dat maar dan goed, dan je wel. zit wel echt zo op ja, elkaar Ja, je zit echt 23 of 24 uur. Ja. Maar goed, dus ik dat is, op is op niet eens zo'n gek plan van Teven van Dat hij uh, vindt dat dat meer moet gaan gebeuren. Ik, uh, ik denk dat dat gaat leiden tot grotere problemen. Zeker als mensen langer opgehokt worden. Eh, uh, ik heb ook begrepen, want het is natuurlijk voor mij ook alweer 2011... dat ik uh, uit uh, mm -hmm. de TBS ook weer ben. Dus ook alweer sinds 2007 dat ik uit de, de gevangenis ben. Uh, maar ik denk, dat, uh, ik denk dat het tot grote problemen leidt. Ja. En die ja. TBS-kliniek, dat is nog even een ander verhaal. Natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Het verschil tussen de gevangenis en de TBS-kliniek voor iemand die daar zit... wat Wat is dat? Uh, nou ja, kijk, in de TBS zijn natuurlijk weer meer vrijheden. He, daar, uh, daar gaat de deur s morgens om zeven uh, om uur open. En die gaat pas om negen uur, kwart over negen, dicht. En gedurende de dag ben je dan bezig met therapieën en, en dat soort dingen? Ja, als. als dat is een goede idee dat je dat zegt. Als er therapie wordt aangeboden. He, maar ze zien eigenlijk alles als therapie. Op het moment dat je al de deur open gaat en je in gesprek bent met, uh, met de ST, sociotherapeuten. Mm. Dan, dan, dat zien zij al als uh, behandeling. Uh -huh. En hoe is de onderlinge sfeer daar, tussen de, tussen de mensen die daar zitten? Want daar zitten ook wel uh, heftige gevallen tussen. Ja, uit. zeker. Ja, ja. Nee, goed, dan was dat in Veldzicht, in eerste instantie... waar ik zat, uh, in Balkbrug... Uh, uh, verdeeld uh, in de zedenafdeling en uh, afdelingen met... Uh, ja, mensen met persoonlijkheidsstoornis en dat soort dingen. Dat hadden ze daar goed onderverdeeld. Later hebben ze dat trouwens wel veranderd. Uh, zaten de zede ook tussen andere uh, personen. En daar hoor je van dat die niet de meest populaire mensen zijn in zo'n inrichting? Nee, nee, nee. Dat, uh, Is dat ook geweld onderlinge en zo dan? Uh, ja, uh, buiten het zicht, uh -huh. ja. Die worden aangepakt? Die worden echt wel aangepakt, ja, ja. Dus het is niet ja. voor niks dat ze apart worden gehouden. Nou ja, daarom Wel... vond ik het ook een beetje uh, opmerkelijk dat ze in Veldzicht in 2000 moet ik even goed zeggen, uh, 9, dat toen hebben veranderd. Ja, daar toen West 1-2. En uh, dat was puur een afdeling waar zij de delinquenten zaten. Ja. He, en ja, die mensen die werden eigenlijk door de overige TBS's niet overduidelijk nauwelijks met de, uh, aangekeken. De nee. brug blijkt in ieder geval open he, voorlopig. Die zou eerst dicht gaan, maar ja. uh, gered ja. van de sluiting. Ja. Ja. Ja. nou ja, goed. Ik vind het enerzijds wel goed dat dat uh, uh, nu toch open blijft. Ik bedoel, ik denk dat uh, Veldzicht op zich een goede kliniek is. Waar het niet dat ze uh, zich zouden moeten richten op uh, wat beter uh, gekwalificeerd uh, personeel. Hm. Bedoel, want wat dan tot betere therapieën leidt. Wat dan tot ja. betere therapieën leidt. En dan leidt, hebben bedoel, gedetineerden en de ja. patiënten bedoel, want... en daar ook meer aan. Zal ja. er nog één vraag, hè? Ja. want je hoort heel vaak de, de, de mensen die zeggen van... Uh, ja, het heeft helemaal geen zin om mensen in de gevangenis te zetten... want ze worden er niet beter van. Uh, heb jij er iets van geleerd? Um, ik doe mijn uiterste best om niet meer in de gevangenis terecht te komen. Maar ik kan me heel goed voorstellen... Ik bedoel, want uh, laat ik even... Als jij in de gevangenis terechtkomt en je straf zit erop... Dan krijg je zo'n mooi fijn blauw zakje mee waar je persoonlijke spulletjes nog in zitten. En is het. Uh, Succes, aan doen, je? zoek het maar uit. Het maar uit. Ja. Word, de weg wordt niet gebaand voor je om naar de sociale dienst te gaan. Wordt, ja. Er wordt niet gekeken voor, voor woonruimte voor je. En weet je, dat zijn twee hele basale dingen waarvan ik denk, joh, die zijn nou hard nodig ja. om iemand uit de sores te houden. Ja. Ik bedoel. Als je die, die dingen niet geeft, joh, dan is de weg ja. voor iemand die daar erg gevoelig voor is, vrij om weer hups zo weer. In de problemen nou, weer op te stappen. Het beste is natuurlijk om, om er gewoon niet in te komen. Dat is, nee. uh, dat is, <lacht> al dat is het allerbeste. Dank dat ik met je in. was, Weet je verhaal. Sander was dat. Dankjewel. We luistert naar de ochtend. programma van de Caro en de NCRV. We zijn er tot 12 uur. Gisteren werd het maar weer eens onderzocht. Er blijken nog steeds veel minder vrouwen dan mannen te gasten zijn in onze talkshows op de televisie. Anne van der Veen ging in Amsterdam Oud-Zuid, de wijk van deze week, maar is vragen of de mensen daar wel geëmancipeerd zijn. De ochtend. De minimaatschappij. Kijk, hier uh, ligt zo wat uh, rommel. En uh, nou, ik ben dus alles bij elkaar aan het zoeken. Peter Leefeld gaat bijna op vakantie naar Australië. Maar hij is niet zo'n snelle pakker. Ik denk dat ik 14 dagen nodig heb. En ik, wel, ik had maar 10 dagen, dus ik ben een beetje in paniek. Uh, slecht slapen. Waar twijfelt u dan over? Of ik voor iedereen leuke dingen bij me heb. En uh, nou, dat soort dingen. Want ze verwachten wel van u dat u met iets komt, begrijp ik. Nou, zo is het ook weer niet, maar ze vinden het wel leuk. Zijn familie woont in Melbourne, waar nu de Australian Open aan de gang is. En er flink geklaagd wordt over de hitte. En vorig jaar werd er een kind geboren en die lag gewoon midden in de kamer... op een dekentje met alle deuren open, zodat er lekker tocht overheen kwam. Dat was voor mij echt ongelooflijk leuk om mee te maken. Ik dacht, wat doen ze nou een kind op de tocht leggen? Ja, dat zijn hele bijzondere dingen, van die hitte. U maakt zich verder geen zorgen daarover, dus? Nee, helemaal niet. Nee, daar niet. Nee, je hebt daar ook geen bosbrand in, die hoek waar zij zitten. Hier ja, dit soort dingen, met een stok kan je dan rijden... en dat is een houten poppetje, met een houten stok. Hij neemt het liefst houten speelgoed mee voor zijn kleinkinderen. En ik heb bij Sesamstraat gewerkt, dus uh, ja, nou, daar ben je toch ook de hele dag bezig... met wat, wat is goed voor kinderen en wat is leuk voor kinderen... Maar wat is goed voor kinderen? Is dat iets anders dan wat is leuk voor kinderen? We hebben discussies gehad in de tijd over de aanwezigheid van kleine kinderen in het programma. Op kleuterscholen. En ik heb er vaak uh, met kinderen naar gekeken. En dan zag ik toch vaak dat ze andere dingen in het programma leuker vonden. Maar wij vonden het belangrijk dat er kinderen aanwezig waren in het programma. Dus daar, dat heeft altijd een belangrijke plaats gehad in Sesamstraat. Waarom is dat belangrijk? Uh, je bent pas belangrijk... Uh, in Nederland als je op televisie verschijnt. Ook kinderen, die, als je die serieus neemt en belangrijk vindt... dan moet je ze ook in beeld brengen. We hebben altijd gehad dat er veel minder vrouwen in beeld zijn dan mannen. En dat, uh, ja, dat is toch een soort uh, aanwijzing... hoe wij over mannen en vrouwen denken in onze maatschappij. En dat is nog steeds zo. Dat, uh, je, je hoeft je televisie maar aan te zetten en te tellen. En dan zie je gewoon dat de verhouding steeds 7 tot 3 is. Zometeen gaat het de koelkast in. Een beetje opstijven, dat is de bedoeling. Bij de zuurwinkel is Monique de Leeuw bezig met haar geheime saus. Maar dat zij in de keuken staat, betekent niet dat ze niet geëmancipeerd is. Ik denk dat die emancipatie dat, dat die er al gewoon is. Dat dat al allemaal voor ons is het bedje al gespreid. Dat hebben die vrouwen uh, uh, in de jaren 50, 60 heel goed voorbereid. En daar hebben ze heel hard voor geknokt. En ik denk dat wij dat heel goed stand weten te houden. Ja, ja. ja. even draaien. Vergeet niet dat de meeste programmamakers ook man zijn. En de de, de netmanagers en zo, allemaal mannen enzovoort. gaan maar door. Er is, volgens mij in die 30, 40 jaar dat ik in dat vak zat, zit niet veranderd. En, uh, ik vind dat een grote ergernis. Ik weet niet of dat een discriminatie is. Misschien is het een positieve discriminatie. Dat kan natuurlijk ook. Eetje, als er niet genoeg mensen op die plek zitten... Waar, uh, waar ze op dat moment vraag naar is voor een interview. Ja. Dan is het toch oké. Okay. Dan moet je dan naar een vrouw op zoek gaan... om daar het antwoord van te krijgen. Nee, dat vind ik niet nodig. En voor de rest, ja. Um, ik voer dit bedrijf met mijn man samen... Dus als, als we het over een. uiteindelijk ben ik wel degene die wint. <lacht> ja. Wat vindt die man daarvan? Wij kunnen daar heel goed met z'n tweeën over liggen stoeien. Dat, dat gaat best goed. Kan ik ergens in dit huis zien dat hier een geëmancipeerde man leeft? De hele omgeving is er eentje waar ik dus de hele dag in verkeer. die toch vol staat met allemaal mijn kinderdingen. En, uh, dat zou, wel, zou je geëmancipeerd kunnen noemen. Daar ben ik niet zeker van. En dat tast uw mannelijkheid niet aan? Nee. Nee, nee. En wij komen terug in Amsterdam-Zuid, hoor. Binnenkort, maar eerst leren we volgende week de mensen kennen... in Rotterdam-Kralingen. Stand.nl. De stelling deze ochtend... minder gaswinning in Groningen is een slecht idee. Daar wordt op gereageerd. Via tweets. Als we uit Groningen geen gas meer krijgen... hebben we Poetin natuurlijk wel nodig. En via de telefoon 0800-1101. Goedemorgen. Stand.nl. Ja, goedemorgen. Ik uh, ben het oneens met de stelling. Het lijkt mij uh, prima om het uh, te minderen, waardoor de prijs uiteindelijk stijgt. Het is dus goed voor Groningen en ja, je houdt dezelfde hoeveelheid gas... dus je doet langere tijd uiteindelijk uh, met dezelfde gashoeveelheid. Waar woont u zelf? Uh, Boskoop. Boskoop. Nou, dat is eind uit de buurt van Groningen. Uh, zou u bereid zijn, want ik bedoel, dat levert dus minder geld op voor de schatkist... dus dat moeten we allemaal bij bijdragen. Bent u daartoe bereid? Ik denk niet dat het minder geld opbrengt. De prijzen zullen stijgen. Daardoor worden de inkomsten uiteindelijk... op oh, ja. de lange termijn. zo kan het ook inderdaad, ja. ja we hoeveelheid uh, zelf we het gas in hetzelfde gasgebied. Dus ja. ik zou niet weten waarom dat we minder zouden verdienen. Dank u wel. Een andere reactie nog, dat gas moet de grond uit... tot het niet meer economisch rendabel is. Zo ging het in Limburg ook. U kunt nog heel de ochtend reageren. Laat het ons weten via 0800-1101... via de site www.stand.nl... of twitteren met hashtag Twitter.